10 uur in Montseré met het nws journaal Zo'n 2000 Nederlanders zijn ingesneeuwd geraakt bij de Wijzenzee in Oostenrijk... waar de alternatieve Alstede-tocht zou worden gehouden. De marathonschaatstocht werd afgelast vanwege de zware sneeuwval. Het zuiden van Oostenrijk gaat gebukt onder enorme hoeveelheden sneeuw. Veel wegen zijn dicht, het treinverkeer ligt plat en scholen bleven gesloten. De Waarzenzee is alleen te bereiken via een bergweg die nu niet meer begaanbaar is. Op foto's is te zien dat de meeste auto's volledig zijn ondergesneeuwd. De Nederlanders hopen morgen alsnog te kunnen vertrekken... maar dat is nog niet zeker, want er wordt nog veel meer sneeuw in Oostenrijk verwacht. Premier Rutte heeft nog geen afspraken staan met mensenrechtenorganisaties of met president Poetin in Sochi. Dat zegt de premier vanavond in Met het Oog Op Morgen. Rutte zei eerder in de Kamer tijdens een bezoek aan de Olympische Winterspelen in Sochi... gesprekken aan te willen gaan met mensenrechtenorganisaties en met president Poetin. Volgens de premier zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden en wordt er hard gewerkt aan afspraken. Rutte heeft een officieel verzoek ingediend om tijdens de Spelen met president Poetin te praten over de mensenrechten de Terfstra vertrekt als bestuursvoorzitter van de hogeschool in Holland. Dat heeft een woordvoerder van de instelling bevestigd. Terpstra gaat weg omdat zijn contract afloopt bij In Holland. Verder zegt hij dat de klus is geklaard. Bij In Holland waren problemen met de kwaliteit van het onderwijs. Sommige opleidingen werden niet meer serieus genomen. Nederland staat met 1-0 voor in het Davis Cup duel tegen Tsjechië. In Praag versloeg Robin Haase Radek Stepanek in het openingsduel. Haase kwam met 2 en in sets, maar won de laatste twee sets met 6-2 en 6-1. In de Eredivisie hebben Feyenoord en Vitesse gelijk gespeeld. In Rotterdam werd het 1-1. Vitesse is nu al 12 wedstrijden ongeslagen. En dan het weer. Vannacht en morgen waait het stevig Gaat het zuidoosten of het zuiden? Ook gaat het regenen. Vannacht in het oosten eerst nog natte sneeuw. In de loop van morgen wordt het weer droger. Er zijn opklaringen en het wordt morgen 4 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A10, de Ring Zuid van Amsterdam, is dicht bij knooppunt Amstel richting Den Haag. Er is daar een ernstig ongeluk gebeurd, het is een behoorlijke ravage... en waarschijnlijk is de weg pas over een uur weer vrij. Uiteraard levert dat file op tussen het Amstel Business Park en de Rij 2 kilometer. Nogmaals goedenavond. Het laatste uur... kijken we terug op Feyenoord-Vitesse. eindigd in 1-1. We blikken vooruit... op Utrecht-Ajax. We hebben het over transfers... in Engeland met Arjen van der Horst... in Italië met Emiel Schelvis en in Nederland... met Bas Tichleren. En we kijken naar de ijsbaan... in het Olympisch Stadion. En we hebben... Davis Cup tennis. Want Nederland staat in de Davis Cup... tegen Tsjechië gelijk 1-1... na de eerste dag. Robin Haas won... van Radek Stepanek in een 5 zetter. Igor Zeisling moest naar het hoofd buigen... voor Thomas Berdigt. Die was veel te sterk... 3-0 in sets. Maar zouden Tesker, die prestatie van de hazen, heeft die je verbaasd? Um, nou, niet helemaal, omdat... Uh ja, Haase is een echte Davis Cup speler. Speelt al jaren als kopman van het Nederlands team. En doet dat uitstekend. Speelt uh, meestal ook drie wedstrijden. Single op vrijdag, een dubbel op uh, uh, zaterdag. En dan nog een single op zondag. Dus uh, hij moet altijd aan volle volle bak. En uh, ja, tegen Stepanek uh, nooit eerder tegen gespeeld. Maar op de wereldranglijst staan ze ongeveer gelijk. Mm -hmm. En Haase natuurlijk, ja, 26 jaar, Stepanek 35. Toch een beetje over zijn hoogtepunt heen. Dus helemaal onverwacht, dat was het zeker niet. Maar dat het thuis in Tsjecht gebeurt tegen een Davis-cup-held als Stepanek. Ja, dat is gewoon wel een hele knappe prestatie. Ja, de verwachtingen van Nederland uh, tegen Tsjechië waren niet al te hoog gespannen. Robin Haas reageerde daarop na die overwinning dus. Ja, maar ja, het is, het is vaak zo zwart-wit. Ja, het is jammer dat eigenlijk mensen altijd zo denken. Want als het zo is, ja, waarom spelen we dan eigenlijk? En uh, je, je ziet, uh, uh, natuurlijk, het is een geweldige prestatie... Uh, uh, om uh, deze wedstrijd te winnen. Maar ik denk dat ik altijd kansen tegen hem uh, uh, uh, Waar dan ook. En, uh, en, en ja, als je dan een keer verliest of een keer wint, ja, dat hoort er nou eenmaal bij. Mooi, hè? Davis Cup Tennis. Ja, dat is zeker fantastisch met het publiek. En het uh, is altijd een geweldig, leuke zin. Ja, dat zei Robin Hazen tegen Matthijs Weststraat. Marcella, uh, mooie zegen van Hazen. Maar daarna wel een veegpartij van Berdy tegen Sijsling. Uh, nummer 62 tegen nummer 7. Wa waarin zit nou dat grote klassenverschil? Ja, Berdy is een uh, wereldtopper. Ik hoorde Jan Siemerink op de persconferentie net nog zeggen. Ja, uh, uh, hij is in topvorm. Haalde de halve finale op de Australian Open. Vloor op het nippertje van Vavrinka. Nou, die won. Dus eigenlijk had Berdy, had net zo goed met die beker in zijn hand kunnen staan. En uh, ja, hij komt hier. En uh, ja, Zeisling zei... Ik was gewoon dat hoge tempo, die harde klappen niet gewend. Die wist eigenlijk niet wat hem overkwam. Het was als een soort stoomwals. 6-3, 6-3, 6-0. Geen schijn van kans. Nul breakpoints. Amper punten op de service van Berdy. Het was echt een inmaakpartij. En dat is dan ja, toch wel een beetje wrang voor, uh, voor het team, denk ik. Igo ja, Seysen zei trouwens zelf ook hoor dat hij kansloos was. Absoluut. Uh, het was een pak slag. Wat voor plan ging je de baan op? Ik wilde hem uh, proberen te ontregelen. Ik wilde zo lang mogelijk uh, in de rally blijven hangen. Maar ik merkte dat hij gewoon uh, zoveel druk had in elke slag... Dat, uh, dat ik zelf ook een beetje begon te haasten. En, en uh, ja, dat, dat werkte niet in mijn voordeel. Vooral op zijn service games, daar had je weinig grip op. Dat zorgt ook voor extra druk op jouw eigen service games. Ja, klopt. Uh, hij serveerde heel goed. En daarna kwam er elke keer een klap. Uh, dan uh, is het inderdaad wat je zegt. Dan moet je zo focussen op je eigen service games. Komt er druk op. Serveerde ik niet zo'n hoog percentage. En dan, uh, dan uh, ja, is hij het goed voor mij. Ja bizar is. Je slaat eigenlijk helemaal niet slecht te spelen. En toch ga je er ja, redelijk kansloos vanaf. Dat is toch eigenlijk ja, bizar? Nou ja, deze jongen speelde op een gegeven moment heel erg uh, hoog niveau, absoluut. Uh, ik ik uh, heb afgelopen week goed gespeeld. Deze wedstrijd was minder. En uh, ik hoop uh, in, uh, in de volgende wedstrijden wel weer een goed niveau te laten zien. Ja, want hoe werkt het nu? Gaat nu de knop om en de focus op, op uh, Stepenek? Uh, nou, nog niet. Het is nog even balen. Het is nu 1-1. Dat is al uh, nou, vrij positief, kunnen we zeggen na dag 1. Met wat voor gevoel stap jij nu de baan af? Uh, nou, 1-1 is hartstikke mooi voor het team, denk ik. Uh, maar ik stap met een heel slecht gevoel van de baan. Uh, het uh, was op een gegeven moment ballenrapen in, uh, in mijn wedstrijd, dus uh, dat voelt niet lekker. Een heel slecht gevoel, ballenrapen, zegt uh, Ja, Bij een toernooi dan, uh, en je verliest, dan ga je lekker op reis en je gaat naar je volgende toernooi. Uh, dat is bij Davis Cup natuurlijk heel anders. Hoe, hoe, hoe pak je dat op om zondag weer vol aan de bak te kunnen, Marcella? Ja, nou dat is dus het mooie van Davis Cup of Vet Cup bij de vrouwen. Je speelt eigenlijk de enige keer per jaar in een team. En ja, soms als je een toernooi verliest, ja, dan ga je door. Maar dan zit je nog wel met dat verlies in je eentje. En hier word je wel opgevangen. Hè, want je hebt niet alleen teamgenoten, maar er is natuurlijk een heel, hele club van mensen eromheen. Mm -hmm. Van dokter, visio, masseur, bespanner, manager. Iedereen is positief. Iedereen zegt, nou kom op, ga er tegenaan. Morgen gaat hij even uitslaan, gaat hij trainen. Uh, Timo de Bakker die zit daar ook. Dan gaan ze lekker een beetje ballen. En dan... Ja, ja, dan zie je toch denk ik morgen dat de sfeer al draait in het hoofd van, van Igor Sijsling En dat hij dit dus uh, veel sneller weer kan oppakken... dan als hij dit in zijn eentje bij een toernooi moet doen. Dat denk ik. Dus uh, wat dat betreft is het nu even zuur. Is de stemming wat minder. Maar uiteindelijk mag het team in zijn algemeenheid met 1-1 toch dik tevreden zijn. Ja, uh, van het team is er één baas. Dat is de bondscoach Jan Siemering. Jan, ik kan me voorstellen dat je na vandaag met een heel dubbel gevoel hier staat. Um, ja, ja goed, de, de laatste wedstrijd was natuurlijk een uh, vervelende wedstrijd. Berdy uh, speelde echt uh, twee tempos te hoog voor Igor. Hij, uh, hij werd overklast. En dan, uh, ja, dan loop je achter de feiten aan en dan gaat hij ineens heel hard. Ja, het is niet voor niks een wereldtopper die uh, hè, vorige week nog een half finale in uh, Australië stond. Top 10 van de wereld. Hij nou, stond heel erg uh, goed te spelen. Igor had niks in te brengen. Um, maar goed, de eerste wedstrijd uh, heeft Robin het gewoon goed gedaan. wint in vijf sets van Stepanek. En dat is uh, natuurlijk van tevoren dan een wedstrijd waarvan je zegt... Ja, wil je überhaupt er überhaupt een wedstrijd van maken, dan moet je die winnen. Nou, hij heeft hij uitstekend gedaan en dat is knap. Want ook Stepanek is voormalig top 10 speler natuurlijk. Uh, en ook in Davis Cup, hè, de, de rankings van beide heren, meer of meer gelijk. Maar in Davis Cup uh, telt dat allemaal niet. Dus is, vind ik de overwinning van Robin uh, ja, knap. Wat vooral opviel, is dat met name de eerste twee sets... dat hij nou ja, echt voor moest knokken, maar hij vocht zich elke keer weer terug. En naarmate de wedstrijd voordat, dan kreeg hij steeds meer grip op de wedstrijd. Is dat ook jouw visie? Ja, zeker. Maar, maar kijk, als je natuurlijk over zijn algemeenheid kijkt naar die wedstrijd... heeft, heeft Steven ik, heeft veel meer uh, breekpunten gehad, veel meer kansen eigenlijk gehad op Robin. Nog een aantal keren kwam hij ook goed weg in zijn service game nog. Maar ja, op de juiste momenten heeft hij je toe weten te slaan. En ik denk dat uh, vooral in de vierde en in de vijfde set... Dat vooral ook de fysieke gesteldheid vooral van zijn tegenstander mee ging spelen. En daar heeft Robin uitstekend gebruik van gemaakt. Want ja, als je van een, een, zo'n ervaren speler weet te winnen met, met 6-2 en 6-1 in set 4 en 5. Uh, ja, dat is te dat is mooi. Ja, voor Sijsting uh, hebben we net gezien, was het een redelijk kansloze missie. Um, wat ga jij Robin zondag meegeven in die strijd tegen Berdich? Wat, wat heb je van vandaag geleerd? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ga Robin nu helemaal nog niks meegeven. We gaan eerst uh, ons uh, voorbereiden op de dubbel. Dat, uh, dat is natuurlijk een hele belangrijke wedstrijd. Uh, waarschijnlijk tegen Berdig en, en Stepanek uh, weer. Als Stepanek zich uh, goed voelt voor morgen. Uh, dat is de eerste belangrijke wedstrijd waar we op ons uh, gaan voorbereiden. En dan daarna uh, zien we weer verder. Want ja, als we even dromen en het wordt zondag net zo'n dag als vandaag. Hè? We winnen een potje. Dan komt er heel veel druk op die, op die dubbel te liggen. Hè? Dan moet het daar echt gaan gebeuren morgen. Ja, nou, sowieso, maar we moeten natuurlijk eerst gaan dubbelen. Dus, dus alle druk ligt sowieso al op de dubbel. En uh, die zullen we zo goed mogelijk moeten gaan spelen. En dat is waar we ons op richten nu. Dat is de vraag aan de Bonska natuurlijk altijd. Wat is de opstelling? Uh, voorlopig uh, uh, uh, ja, stonden de bakker, Jean-Julien, uh, die stonden uh, uh, op het schema. Ja, uh, blijft dat hetzelfde? Nou ja, kijk, ik snap dat je die vraag moet stellen. Dus het is geen domme vraag. Maar het zou wel heel dom zijn als ik nu zou zeggen wie er zou spelen natuurlijk. De sterkste opstelling waarschijnlijk. Uiteraard de sterkste opstelling. Want ja, we willen, we willen natuurlijk wel uh, hier uh, een goede indruk achterlaten. Jan Simmering, ik wilde niks zeggen tegen Matthijs Westraad en Marcella... maar ik heb gehoord dat jij morgen bondscoach bent. Wie speelde er dan? <lacht> nou, ik ben geen bondscoach... maar ik heb net wel even met Jan gesproken in de persconferentie... En ik weet hoe hij we erover denken en ik weet wie hij het beste team vindt. Hij vindt het beste team, Jean-Julien Royer, samen met Robin Hazen. Dat hebben ze ook bewezen. Ze hebben in het verleden van Federer van Vrinka gewonnen. Ook toch niet een gering koppel. Hè? Gouden Olympisch duo. En um, dat is gewoon een heel goed duo als dat loopt. Maar de vraag is, hoe fit is Robin Hazen morgen? En dat liet uh, Jan ook wel doorschemen. Dat doet hij altijd. Hij zegt, ik wacht morgenochtend af. Hoe stapt Robin Hazen morgen uit bed na drie uur en 39 uh, minuten te hebben. Getennis, top tennis, toptennis te hebben laten zien. Hij heeft al in de persconferentie aangezien... ja, ik heb wel mijn gebruikelijke pijntjes. Hè, ik voel wel wat links en rechts. Maar het zal er dus van afhangen... hoe herstelt Robin Haas? Als die morgen zo fris als een hondje is aan het ontbijt... die wedstrijd begint om twee uur. Hij zegt tegen Jan van... nou Jan, uh, als je me wil inzetten... ik ben fit, ik ben er honderd procent klaar voor... dan denk ik dat uh, Haas samen met Royer speelt. Zo niet, dan denk ik dat het Zeisling en uh, Royer worden. Ja, en uh, hoeveel kans heeft Nederland dan... Ik denk dat het niet veel uit, uitmaakt. Ik denk toch eerlijk gezegd dat Berdy en Stepanek die wedstrijd als die met z'n tweeën spelen, dat is natuurlijk ook nog maar de vraag hoe Stepanek herstelt. Mm -hmm. Maar ja, die hebben in het Davis Cup verband 15 dubbels gespeeld, waarvan ze er 14 hebben gewonnen. Dus wat dat betreft is de kans om van Berdy en Stepanek te winnen in de dubbel ja is uh, denk ik 10%. Maar ja, dan zit een stunt tegen Tsjechi er ook niet in. Want Zeisling want, uh, tegen Stepanek en Hazen tegen Berdig... Ja, dan zal je ze allebei moeten winnen. Dat klopt. Uh, dat, dat wordt heel erg, heel erg moeilijk. Maar ja, we weten, Davis Cup is Davis Cup. Daar gebeuren rare dingen. Um, hazen is in de winning mood. Het, het is wel eens vaker gebeurd. In 2001 speelden we tegen de titelverdediger Spanje. Dat was in Eindhoven. En toen ineens wonnen we. Uh, Alex Coreccia, die trapte nog een deur in elkaar van de kleedkamer... want die verloor. Uh, Remel Sluiter werd als debutant ingezet door captain Tjerk Bostra toen. Um, uh, het was een gekke huis. En ineens winnen we van de titelverdediger Spanje en kwamen we tot de halffinale. Dus alles kan, juist in Davis Cup. Je hebt een coach op de band, je hebt een team achter de hand. Dus er kunnen gekke dingen gebeuren. Alleen de kans dat het gebeurt, is uh, gewoon <laughs> voor Nederland best wel klein. Oké, okay, aan bedankt hè. De coolste baan van Nederland is zojuist geopend. De schaatsbaan, aangelegd in het Olympisch Stadion in Amsterdam... staat de komende weken ter beschikking van de recreanten. Maar na de Olympische Spelen komen er ook de topschaatsers in actie... tijdens het Nederlands Kampioenschap Sprint en Allround. Een reportage van Edwin Cornelissen. Maar Jean van den Berg, een jonge Friese onderwijzer uit Nijmegen, liet zich niet van de wijs brengen. Hij was het niet onbedreigend. Kijk, dat is nog eens een binnenkomst, Patrick Wouters. We lopen zo het Olympisch Stadion in... en we worden omgeven door die historische beelden van de schaatsgeschiedenis. Ja, de, de historie van het Nederlandse schaatsen... is echt een hele belangrijke pijler van dit evenement. We hebben eigenlijk zeg maar, vanaf dag één gezegd... van we gaan de historie van het schaatsen plaatsen in de tijd van nu. Nou, de historie die moet hier wel uh, heel duidelijk uh, zichtbaar zijn. Nou, die is duidelijk merkbaar aan de wanden, inderdaad de zwart-witfoto's van al die Olympische helden. We horen inderdaad ook de wedstrijd verslagen. 1966, en uh, ja, dan komen we dan al in het donkere Olympisch Stadion. Het wordt een uh, klein beetje verlicht en daar ligt hij dus, hè, de baan. Ja, hier uh, ligt Rijk 2 twee. Hè. We hebben een uh, mooie 400 meter baan. En dan hebben we nog een uh, krabbelbaan, hoewel die ook zo'n... Uh, 1800 vierkante meter groot is, dus heel, niet echt een krabbelbaan. Ja, uh, ja dus uh, er ligt een uh, echt serieuze ijsbaan. Hoeveel moeite heeft dat gekost? Er is een groep van 12. Die zijn uh, 90 dagen geleden zijn die begonnen. En die hebben de afgelopen 90 dagen dag en nacht gewerkt om dit uh, uit de grond te stampen. Meneer, in de remmen op het ijs. U bent een van de gelukkigen die dus alvast even op dit ijs actief mag zijn. Ja, ja. Geweldig. Alleen al in het Olympisch Stadion te staan is al een geweldig gevoel. Maar... En dan ook nog op een schaats? En op het ijs. Dat is natuurlijk eigenlijk een dubbel gevoel. Ja, geweldig. Echt. De grote vraag is natuurlijk, hoe is het ijs? Moet er moet wel wat gebeuren, volgens mij. Ja. Volgens mij moeten ijsmeisje nog wel redelijk hard slag. Want wat, voelt, wat voelt u op dat ijs? Een beetje hobbelig. Een beetje hobbelig. Beetje oh. hobbelig. Ja. Maar ja, dat heb je altijd natuurlijk, een, een, een, een ijsbaan in de openlucht is altijd wat meer het gevoel van natuurreis dan, uh, dan in de Heerenveen bijvoorbeeld. Dan is het gewoon uh, spe, spek in spek gehad, maar ja, volgens mij ligt er een goede, goede ijsmat. Rintje Ritsma, ja, dat is de toernooidirecteur straks voor tijdens de NK's hè? en je hebt op dat ijs gestaan natuurlijk. Ja, dat is een bijzonder gevoel als je voor het eerst op het ijs gaat staan en dan uh, in het stadion. Het is echt heel een heel indrukwekkend. Hoe voelt dat aan dan op dat ijs? Uh, hij was, gisteren was hij al heel goed en hij gaat alleen maar beter worden. Dus met NK moet hij echt top zijn. En dan mag je ook verwachten dat het gewoon kwalitatief goed ijs is. Zodat er ook echt goede tijden uh, gereden kunnen worden. Mits de omstandigheden ook goed zijn. Want we schaatsen natuurlijk gewoon buiten. Dat moeten we niet vergeten. Precies, Ik dacht altijd dat uh, jullie schaatsers zo'n broertje dood hadden aan dat buiten schaatsen. Nee, we schaatsen natuurlijk al heel veel jaren binnen. En binnen schaatsen dat blijft ook absoluut. En uh, het, wat is er mooier om schaatsers wereldsrecours te zien rijden. Uh, barencours bij internationale wedstrijden. Persoonlijke Course. Ja, dus op buitenwedstrijden is dat natuurlijk lastig. Ik ben dan echt van de element afhankelijk. Maar ja, af en toe vind ik wel dat er gewoon buitenwedstrijden moeten zijn. Waarom? Je, je, moet, je moet de nostalgie en de roots van het schaatsen... Moet je gewoon, uh, ja, die moet je niet zomaar vergeten. Voor je bij een Kees Kerk ja, uh, vertegenwoordigt op deze maar Met een eigen restaurant hè, naar u vernoemd. Ja, klopt ja. En ook in de art? Ja, dus uh, die liggen aan het zuidelijke en noordelijke punt. Ja. En uh, we hopen dan dat de mensen na de training een kopje koffie drinken of een warme chocolade... Of wat het, mag, wat het mag zijn ook. Nu is natuurlijk de grote vraag: moeten die mensen die chocolademelk gaan drinken bij Art of bij Casey? Nou, dat moeten ze zelf kiezen. Ik zie daar verderop de T-shirts. Art schenkt nog eens in, want uh, het gebeurt niet alle dagen hè, dat je ineens een uh, restaurant naar je vernoemd hebt hier. Nee, dat is, dat is niet zomaar wat. En, uh, ik ben niet in Kastelein, Kees is de Kastelein, dus uh, het zal voor mij een beetje wennen zijn. Omdat ik een café gehad heb met mijn vader in, in, in, in Nederland, in voor Heeft u een voorsprong? Ja, maar dan moet je wel elke dag aanwezig zijn en de mensen een beetje aan de praat houden. En dat gaat natuurlijk niet, want ik woon in Noorwegen. Wat zijn uw herinneringen aan schaatsen op uh, buitenijs? Nou, dat gaat een beetje op en neer. regenbuien, 28 graden onder nul. Uh, dat zijn natuurlijk mogelijkheden die, uh, die moeten er niet meer zijn op het ogenblik. Maar op een natuurreis krijg je dat met de omstandigheden van het weer. En toch maakt het het mooi, zegt u? Ja, het is ook mooi buiten. De lucht, de temperatuur, het buiten zijn. En het, echt het buiten knokken tegen de wind in. En dan weer met de wind meerijden, dat wordt iets speciaals. En ik denk dat uh, de verzadiging van uh, hallen die niet gevuld zijn in het buitenland. We doen het gewoon nog één keer voor. In het Olympisch Stadion en dan uh, uitverkocht. Ja, u verwachtte volle tribunes? Ik verwacht dat het uh, bij het Nederlands kampioenschap, uh, zeker als die Olympische Spelen lekker draaien en uh, het goede weer is, dat het uh, uh, ja, uitverkocht is. Edwin Cornelissen was vandaag in het Olympisch Stadion. Yeah. Incidentally in love and the counting crows. Tot 12 uur vanavond, dus nog 1 uur en 39 minuten, hebben de betaald voetbalclubs de tijd om spelers te kopen, te verkopen of te verhuren. Daarna is de zogeheten transfer window gesloten. Het meeste opzienbaar de FC Utrecht. Die club lijkt plotseling geld genoeg te hebben. Deze week werden maar liefst vijf spelers vastgelegd. Juan Agudelo werd gehuurd van Stoke City. Christian Dordan, Dorda komt van Herakles. Mathieu Delpierre van Hoffenheim. En de Spanjaard Fernando Queseda komt transfervrij over... van de jeugdafdeling van Barcelona. De meest in het oog springende aanwinst is Danny Koefermans. Ook hij werd transfervrij aangetrokken. Kortom, een drukke week voor het technische hart van Utrecht. En dus ook voor de trainer Jan Wouters. Het was voor ons ook vrij hectisch. Met alle deadlines en uh, opties die wel of niet doorgingen. Uh, de deadline met of iedereen speelgerechtigd is. Dus dat is wel, uh, wel hectisch. En, en afwachten of iemand op tijd is voor de training. Uh, vandaar dat we ook iets later zijn begonnen. Dus voor ons was het ook wel... Uh... Even afwachten en, uh, en druk. Ja. Het lijken de vijf te gaan worden. Hoewel Koevermans, uh, daar, daar hebben jullie nog wat tijd mee. Maar Dorda gaat komen. Delpierre gaat komen. Nando is er. En uh, wat is de volgende dan nog? Wie, wie mis ik? Juan. Ja. Uh, ja. Welke, welke gaan er gaan meedoen? En welke komen bij de wedstrijdselectie voor Ajax? Ja, dat is uh, waar ik net over heb. Nog even afwachten. Uh, Dorda is nog even afwachten of dat uh, allemaal lukt. Uh, qua deadline. Uh, ik heb begrepen... Uh, dat er vax drie over twaalf is en uh, dat ja. is uh, te laat. Dan verwacht je dat de KVB uh, niet tegenwerkt, maar juist uh, uh, of niet tegenwerkt, maar juist een beetje meewerkt. Maar dat, dat, dat, dat gebeurt dus niet. Dus voor ons is dat uh, morgen even kijken wie er op de. Wedstrijd selectie staan. Is de komst van Delpierre misschien wel de belangrijkste speler in het gedachtegoed van Jan Wouters? Dat je een leider krijgt in de laatste lijn die een ploeg neer kan zetten. Want dat heeft hij bewezen bij Stoetkart als aanvoerder en landskampioen en, en bij Hoffenheim. Ja, het was duidelijk dat we achterin wel wat versterking mochten hebben. En, en in die zin, de, de dingen die je net aangeeft, die bevatten deze jongen allemaal. En daarbuiten is het een, ook een goede opbouwer. Groot, uh, duel sterk. Dus dat was wel welkom. Sommige mensen zullen zich afvragen... 27 miljoen stopt Van Seumuren weer in de club. Utrecht heeft geen cent te makken. En er komen er in één keer vier of vijf binnenlopen. Ja, je moet het financiële ook niet precies uh, <lacht> vragen. Hè, want daar hou ik me niet zo bezig. Maar er gaan ook een paar jongens weg, dus dan valt het salaris weg en daartegenover tegenover staat dan weer de, de, de nieuwkomers. Dat is allemaal wel, wel in balans, maar over het financiële, daar zou je de, de, de financiële mensen bij ons moeten nee, Maar Omdat we beide misschien niet zo goed onderlegd zijn in financiën, zul jij, ik was verbaasd dat dit allemaal mogelijk was. En misschien jij als trainer ook wel met dat, dat de een naar de ander binnenkomt huppelen. Nee, want we zijn wel constant bezig geweest. Dus ik was niet verbaasd. Maar we wisten wel dat het allemaal binnen, binnen de middelen uh, um, moest. Uh, omdat de jongens die op onze uh, lijst staan... Uh, um, gewoon nu nog niet haalbaar zijn. Zo uh, so, so simpel is het. Maar het is wel bijvoorbeeld in Danny Koevermans... Uh, uh, we hadden altijd graag een, een grote een sterke ja. spits, En zeker op momenten dat het misschien moet... het laatste kwartier... dat je nog wat achter de hand hebt. Uh, ja, Danny uh, um, wilde zo graag... Dat zijn de kosten niet. Dat betreft uh, levert dat niet financieel de problemen op in ieder geval. Jan Wouters in gesprek met RTV Utrecht verslaggever René van den Berg. En wij praten verder door met Bas Ticheler. Die heeft alle ontwikkelingen op de voet gevolgd. Later met de training begonnen, want nog niet iedereen was er. Is dat de Nederlandse transferperiode in één zin, Bas? Uh, ja, nou ja, een beetje wel. Ronald, dat is denk ik wel in, uh, in meer landen ook het geval. Hè? Dat het gekke van die transferperiode is dat dat dan weer niet het geval is in Rusland, Oekraïne en Turkije. Want daar is de markt weer langer open. In Rusland geloof ik tot eind februari, in Oekraïne tot 1 maart. Turkije doet nog een paar dagen langer. Dat maakt het ook allemaal wat ondoorzichtelijker eigenlijk. Maar ja, het hoort wel een beetje bij dit soort dagen op die manier. Ja, nou, wat vind je van Utrecht? Nou kijk, het eerste wat ik ook dacht, en uh, daar hoorden we René net ook wel een vraag over stellen... hoe is het nou toch mogelijk dat je zeg maar, gered wordt van de ondergang door je rijke suikeroom met 27 miljoen... en nu geef je geld uit als water. Ja, En bovendien inmiddels... nog in het vooruitzicht dat je nog 6 miljoen en 3 miljoen de komende jaren tekort komt, geloof ik. Hè? Uh, ja, exact. Uh, maar dan heb ik het een beetje door de directeur van Utrecht laten uitleggen en die uh, kwam met een rekensom waarbij die inderdaad... nou, dat hoorden we Wouters al zeggen... er gaan ook wat jongens weg, er wordt er een verhuurd aan Helmondsport... en uh, Bob Schepers wordt verhuurd aan Cambuur... dus dan ben je wat salarisposten kwijt. Omdat Mulenga en Willem Jansen uh, heel lang al geblesseerd zijn... krijg je daar een soort uitkering van de verzekering van. Dus dat ja. levert weer wat geld op. Ja. En zo hebben ze een beetje hier en een beetje daar geschraapt... en dan heb je blijkbaar net genoeg... Om wat nieuwe mensen aan te trekken. En niet vergeten, dat zijn natuurlijk geen mensen waar grote transfersommen voor zijn betaald. Hè? Want die uh, jongen van, uit de jeugd van Barcelona, die had op dit moment geen club. Uh, Koevermans, die wilde graag en die had op dit moment geen club. Uh, die was dus weg bij Toronto in Canada en dat was het ook even. Dus zo, Keet, als je het een beetje verstandig doet, wel, uh, wel goedkoop doen. Die Del Pierre, die verdediger van Hoffenheim. Um, die overigens inderdaad bij Stuttgart gewoon nog Champions League gespeeld heeft. Dus dat is wel een uh, aanvoerder van Stuttgart is geweest. Dat lijkt me voor Utrecht echt een goeie. Maar die mocht ook bij Hof van Haan weg, want die zat op dood spoor. Dus ze hebben dat wel verstandig gedaan, denk ik. Is het ook een beetje paniekvoetbal? Um, kijk, <laughs> ik denk dat deze dagen per definitie paniekvoetbal zijn. Want het is altijd zo, Oeh, we hebben er twee geblesseerd. Oeh, we hebben er drie geschorst. Oeh, we hebben twee punten te weinig. Oeh, we hebben drie keer verloren. En dan moet er plotseling van alles gebeuren, omdat iedereen... ...nerveus wordt en in de stress schiet. Ik kan me best voorstellen dat je op bepaalde momenten heel gericht zegt... ...ik wil er één of twee uh, verdedigers of aanvallers bij... ...dat wil ik eigenlijk het hele jaar al en die kan ik dan nu halen. Maar dat maakt het allemaal weer niet geloofwaardiger... ...dat als je dat weer allemaal op de allerlaatste dag doet... Dus ...het komt op mij over het algemeen wel iets paniekerig over. Ja. Ja, ik ben er, dat mag ik dan nog één keer zeggen, ja? en dan stop ik ermee ook totaal geen voorstander van... Voor dit soort tussentijdse transferperiodes, maar dat is een niet de enige, denk discussie. ik. Ja. Nee. Uh, zijn er verder nog opmerkelijke geweest? Ja, er zitten wel een, een, een paar dingen bij die wel een beetje het oog springen. Overigens, is het wel relatief rustig geweest, vind ik, in Nederland hoor. Vandaag, want als Utrecht er niet zou zijn geweest, dan hadden we echt nu al geen gesprekstof meer gehad. Dan waren we er al doorheen. Wat nog wel opvalt is dat uh, Go ahead een nieuwe keeper heeft. Room is natuurlijk terug naar Vitesse omdat ja. daar die jongen uit Estland geblesseerd is geraakt, dus die hadden weer. Toch weer hem als tweede keeper. Dus ook wel een soort sneeuw, want volgens mij had hij liever bij GoHet in het doel gebleven. Maar goed. Uh, die hebben nu Stefan Andersen gehaald. En dat is International, Deens International. Die speelde gewoon op het EK, afgelopen EK, met Denemarken tegen Nederland. Die stond onder contract bij Betis Sofia. 32 is hij inmiddels. Um, en ja, daar was die tweede keeper. De eerste keeper in Argentijn. Die stond er eigenlijk altijd. En daar hadden ze ook nog die Adan rondlopen. Bij Betis. Dat is die oude tweede keeper van Real Madrid. Mm -hmm. dus ik denk dat ze hebben gedacht... Nou ja, dan moet Stefan Andersen maar weg. Gehuurd overigens door Go Ahead. Maar wel een goede keeper. Um, Danny Hoessen van Ajax verhuurd aan Paok Saloniki. De club van Huub Stevens. Omdat hij anders te weinig zou spelen. <laughs> ja, ehm... Um, en omdat uh, Huub Stevens heel graag een spits wilde die bal vast was, zoals hij zelf zei. Het gekke is dat Huub Stevens zei, ik heb een, een spits die scoort, heb ik al. Dan nou heb ik altijd geleerd dat dat vooral het werk van de spits was. Maar ik wilde nu eentje bij die balvast is. Uh -huh. um, nou ja, uh, ik zit even te kijken. Er is niet zo heel veel schokkends gebeurd. Timo Letchert, contract ontbonden bij Groningen, die is nu bij Roda terechtgekomen. Die aanvankelijk nog achter Wesley Hoed aan zaten van AZ, of eigenlijk van Jong AZ, verdediger dus. En die hebben ze dus nu in Ledged gevonden. Er zijn nog wat contracten ontbonden. Uh, Rodney Snijder bij RKC, die kwam niet meer verder dan de staantribune en die mocht weg. Uh, Daan Bovenberg bij NEC, gehaald door Pastoor een jaar geleden, eigenlijk speelt hij ook nooit meer ook contract ontbonden. Er is nog een Australische verdediger bij Zwolle terecht gekomen. Die komt van Central Coast Mariners voor de liefhebbers. Die speelde daar samen met Patrick Zwaanswijk. Die kennen we dan nog wel. Ja, ze hebben natuurlijk goede ervaringen met mensen uit die richting, hè? zou ik maar zeggen. Uh, Ryan Thomas, ja, ja. Nieuw-Zeelander. Dat is een uh, groot talent gebleken. Uh, wie weet deze ook, Trent Sainsbury heet hij. En wat nog wel opvallend is, maar dat is eigenlijk al het nieuws van gisteren, is dat Wildschut, Jannik Wildschut natuurlijk van Herenveen naar Ado is gegaan. Dat mag Herenveen naar Ado met... Juist, dat heeft natuurlijk alles te maken met Lurling die van naar Herenveen ging. Uh, nou, wordt hij gehuurd door ADO. Maar ik heb begrepen dat hij niet mag spelen morgen. Omdat uh, in de overeenkomst die ze gesloten hebben... Heerenveen en ADO blijkbaar is gezegd... nou ja, laat hem dan in ieder geval die wedstrijd tegen ons nog even niet meedoen. <laughs> dus volgens mij is hij er niet bij. Ja. Dat, hij zal de winnende maken. Ja, ja je weet nooit hè. Hey, en uh, nu de komende anderhalf uur... ja, precies anderhalf uur... alle tweets en websites goed in de gaten houden? Ja, omdat het... weet je, het leuke van dit soort dingen is wel... het, het regent altijd weer uh, geruchten. Waarbij je ook altijd moet afvragen... wat is er en wat is er niet waar. Vandaag verscheen bijvoorbeeld het bericht dat Josie Altidore... in beeld zou zijn bij PSV. Later werd er weer gezegd dat is zomaar een losgerucht. Dat bleek ook niet helemaal waar. PSV heeft namelijk wel bij Sunderland... want daar speelt hij eigenlijk helemaal niet zoveel... Uh, geïnformeerd of hij eventueel te huur zou zijn. Maar dat zou pas... Um, actueel worden, zou PSV nog in deze transferperiode een spits zijn kwijtgeraakt. Dus he, iemand zou voor Matafs of voor Locadia of voor desnoods allebei zijn gekomen. Ja, Matafs is ook nog geblesseerd. Ze hadden hè, gewoon wat zo. lijntjes. Ja, precies. Maar ze hadden wat lijntjes uitgegooid. Dus het was niet helemaal onwaar, mm -hmm. maar ook niet heel actueel. Het, het, ineens was er het rare gerucht dat Toornstra in beeld zou zijn bij Aston Villa. Nou, daar weet hij zelf geloof ik helemaal niks van. Heitinga, die zou eerst naar Galatasaray gaan deze week. En nu werd er ineens Fulham genoemd. Dat lijkt wel concreet, maar is dat ook echt zo? Uh -huh. Posting verscheen ook daar de naam Valencia ineens weer tussendoor. Er was ineens nog een soort rel voor handen, uh, op handen met uh, Kwakman en De Rijk van Nak en Utrecht. En dat zoemde rond en daar hoorden we ineens niks meer van... En nu heeft Utrecht vijf nieuwe, dus daar kan ook een streepje door. Dus het is altijd wel interessant om zo'n avond in de gaten te houden. Vooral om te kijken wat er kan worden ontzeenuwd, zo, in de loop van de avond. Dus ik denk dat ik voor de zekerheid nog wel even anderhalf uur wakker blijf. Ja, ja nou ja, als het, het komende half uur nog iets gebeurt, dan bel je wel, hè? Ja, zeker. Oké, okay, bedankt Bas. Doei. Zondag om half één wordt in Galgwaard FC Utrecht tegen Ajax gespeeld. Voor de Utrecht-fans de wedstrijd van het jaar. Danny Koevermans is er bij Utrecht dus niet bij. We hoorden het net al. Mike van der Hoorn wel? Nou ja, dat is nog maar de vraag natuurlijk, want die zit meestal op de bank bij Ajax als hij al op de bank zit. Uh, hij draagt inmiddels het shirt van Ajax. Vorig seizoen speelde Van der Hoorn nog voor FC Utrecht. Dat is een mooie aanleiding voor opvleur om van der Hoorn bij de microfoon te halen. Volg je Mike van Noorn, als ex-Utrechter een beetje de ontwikkeling op de transfermarkt? Nou, het valt mee, maar ik lees wat dingen in de krant, ja, en uh, ja, er gebeuren uh, altijd wel rare dingen in, de, ja. in deze winter. En dan net voor de Utrecht gaat Utrecht vier nieuwe mensen halen. Het schijnt ook nodig te zijn, hoor. Ja, ja ze hebben natuurlijk wel met uh, blessures uh, te kampen en Schorsingen. Dus, uh, ja, uh, ik weet niet hoe, het daar, uh, hoe ze daarover denken, maar ja, als het nodig is, is het nodig. Hebben ze jou nog gebeld? Voor een half jaartje om de noten te ledigen, zoals het zo mooi heet. Ja, dat was wel wat. Ik heb wel wat gehoord, maar. Ja, was niet echt. Uh, ja, ik, ik, ik focus me gewoon op Ajax nog. En. Uh, ja, de rest laat ik bij mijn zaakwaarnemer. Uh, dat heb ik gewoon gezegd tegen mijn zaakwaarnemer. En die is ermee aan de slag gegaan. En. Uh, ja, die heeft, die heeft misschien wel wat gehoord, maar. Zou jij moeten bellen? Mm. Volg je Utrecht nog een beetje? Uiteraard, uiteraard. Ik bedoel, uh, het is de, de club uh, waar ik uh, van kleinste van uh, ben groot geworden. En uh, ja, dat, uh, dat verlies je niet zomaar. Ik bedoel, uh, ja, dat, zit nog, uh, dat zit altijd nog in je hoofd, dat sowieso. Ja, en ik geloof de, bus, de spelersbus bij Utrecht met geblesseerde spelers is groter dan met fitte spelers, hè? Ja, ja dus, dat is, uh, helaas is het uh, eenmaal zo. Uh, ja, daar moeten we anticiperen ze nu op, denk ik. En, uh, ja, dan gaan we zien uh, wat voor team uh, zondag uh, tegenover ons staan. Ja, het zou wel eens een keer tijd zijn. Het AXO eens een keer gewoon won. Hè, van Utrecht, ook al is het zondag om half één. Ja, nee, dat, uh, daar gaan we wel, wel een keer vanuit. Ja. Dat, uh, ik, vorig jaar uh, dacht ik er anders over. Ja. Maar, uh, maar nu uh, is het uh, helemaal de andere kant op gegaan. Dus, uh. Hoe is het nu met je? Ja, goed. Net weer een uh, pittige training achter de rug. Dus uh, ja, ik voel me, voel me sterker weer worden. Dus gaat, goed. Ga, gaat het nou een beetje bij beetje uh, beter, laat ik het zo maar uitdrukken? Ja, ja dat is oké okay dat zeggen. Ik bedoel, uh, kijk, uh, als je wedstrijd speelt, dan gaat het natuurlijk in een versneld proces. Mm -hmm. Maar nu train je en uh, wedstrijden bij Ajax, ja, dan gaat het uh, misschien wat, wat uh, langzamer. Maar uh, ik voel me wel beter worden. Dat is, dat is het uh, belangrijkste. Uh, nou, hoe, hoe, hoe denk je dat je het weekend uh, daar binnenkomt in Galgenwaard, Wel de goede kant op lopen? Ja, nee, dat zal uh, geen probleem zijn. Ik weet ook uh, de uitklik aan me te vinden. Ik weet alles daar, dus uh, ik weet alles waar, waar alles is. Dus ja, dat uh, moet geen probleem zijn. Maar uh, ik hoop uh, op een warm uh, onthouden. Dat, uh, het zou wel leuk zijn, maar ja, ik weet dat Ajax-gevoel ligt bij de supporters. En dat begrijp ik. Dus, maar ik denk dat ik door de technische staf en de spelers... Het is weer leuk om terug te zien. Dat zijn Mike van der Hoorn van Ajax tegenwoordig tegen Rob Fleur. Feyenoord-Vitesse eindigde vanavond in 1-1. Berust was het 1-0 op Pelle. Kasia maakte gelijk. Joep Schreuder met de trainer van de ene ploeg Feyenoord, Ronald Koeman. Is je eerste reactie naar dit gelijkspel, Ronald. Dat we te weinig gekregen hebben. Ik vind dat we de meeste kans hebben gehad. Ik praat niet over uh, wie het meeste balbezit uh, heeft of had in de wedstrijd. Dat was Vitesse. Daar kozen we ook voor. En daar hadden zij heel veel problemen mee. Om daaruit zeker in de eerste helft iets gevaarlijks te creëren. Ja, en ik vind dat wij uh, vlak voor rust de 2-0 moeten maken. En uh, ook na de rust. Ondanks dat ik het vond dat het wel iets minder werd bij ons. Ja, uh, eigenlijk de eerste bal is op de kool en is doelpunt. En... Uh, en daarna vond ik ons wat minder worden, maar de kansen zijn voor ons geweest en niet voor hun. Dus uiteindelijk doe je zelf tekort. Dus balbezit ja, dat telt niet altijd. Hè? Je hebt je geen enkele manier, manier zorgen gemaakt in die eerste helft dat ze soms wel 40 keer de bal uh, naar elkaar. Want daar gaat het niet om. Nee, maar je moet ook kijken waar ze de bal hebben. Hè? Volgens mij heeft Cassia honderd keer de bal gehad. En daar heeft niets mee gedaan. Alleen, ik vind wel op het moment... En dat was bij de eerste kool. Als hij dan wel indrippelt. En dat deed hij anders dan in de eerste helft. Ja, dan moet je loslaten. En dan mag je niet zo doorlopen waar uiteindelijk ook hij nog de kool maakt. En, uh, en dat was niet goed. Maar uh, balbesit, uh, ja, uh, vind ik allemaal leuk en aardig. Want het gaat om uh, de statistieken. En uh, als je kijkt naar de doelkansenverhouding... hebben wij te weinig met uh, een met punt. Is dit de reactie die je wilde na het verlies in Den Haag? Nou, We hebben wel als team gespeeld. En ik vond ook in ons, uh, zeker in de eerste helft, in fases goed spelen. En uh, Vitesse Weetje is een ploeg wat, wat goed positiespel speelt. Wat goed balbezit kan spelen. Nou, Dan moet je de momenten afwachten. Dat hebben we gedaan. Alhoewel de tweede helft wel iets minder was van onze kant. Waar zit dan precies de teleurstelling in? Het feit dat je de kansen niet benut, dit zit. Nou ja, en, en dat het uiteindelijk het resultaat niet goed is. Want... Uh, je wil drie punten halen, zeker thuis. En uh, dat is niet gelukt. En daar zit de teleurstelling in. Nee, want uit is wat anders. Nu moet je bijvoorbeeld naar Roda. Ja, hoe ga jij dan Ja, dat zien we dan wel. Hè. Het is, uh, we sluiten deze wedstrijd af. En uh, we bereiden ons weer voor op de volgende. Je sluit ook januari af. Het is bijna februari. Je proeft wel duidelijk, hè? De duidelijkheid dat iedereen dat graag uh, wil van jou. Nou, dat gaat ook wel komen. Komt er voor of na Roda? Dat weet ik niet. Uh, we hebben gezegd de eerste week februari... En, uh, je zal nog even moeten wachten. Ja, daar hebben we moeite mee. Ja, dat begrijp ik. Ben je er wel uit? Ik ben er wel uit, ja. Ik proef uh, toch, uh, heeft de geschiedenis nog gebeld? Is Oranje eigenlijk helemaal uitgesloten, Ronald? Nou, ik heb geen contact meer gehad, dus uh, dat lijkt me dan uitgesloten. Je hebt Feyenoord best wel veel gegeven, rehabilitatie, afgelopen 2,5 jaar. En Feyenoord heeft jou ook wat gegeven. Speelt zoiets mee in een keuze? Dat speelt mee, want als je het ergens naar je zin hebt, uh, is dat absoluut een voorwaarde om eventueel wel, uh, wel door te gaan. Je hebt het best naar je zin. Ja, dat klopt. Ronald Koeman, die tussen de regels misschien door wel zegt dat hij blijft. Dan is een collega de trainer van Vitesse. Peter Bos, eerste reactie. Feyenoord Vitesse, 1-1. Wat zegt de trainer van Vitesse dan? Ik vind dat wij goed gespeeld hebben. Ik vind dat we gedurf gespeeld hebben. Dominant gespeeld. Uh, uitvoering niet altijd even goed. Maar ik moet zeggen dat ik over 90 minuten daar wel tevreden mee ben. Ja, dat ben je dan minder met de uitslag. Omdat uh, natuurlijk, je komt 1-0 achter, dan ben je blij dat je nog 1-1 maakt. Maar ook daarna hebben we nog wel kansen gehad. Coach kan een vooruitziende blik hebben. Het is de 40ste minuut, ik zie je staan, er gaat iets fout. Er wordt geen druk gezet en daaruit valt de 1-0. Zie je 1-0, zie je dat dan gebeuren? Beschrijft dat het is? Nou, niet zozeer dat ze zullen scoren, maar dat je niet goed staat. Want we willen druk vooruit zetten. Dat moet je doen op het moment dat je het veld zo klein mogelijk houdt. Als die ruimtes te groot worden, nu moest 4 iets helemaal overkomen, waardoor immers in zijn rug kruipt, ja, dan moet Jan durven doordekken daar. Ook al zijn die ruimtes dan groot. Als je achterhoede spelers te snel naar achteren lopen, worden die afstanden te groot, dan kun je het niet meer belopen. En dat gebeurde. Dus ze konden een keer omschakelen dat we er niet bovenop zaten. En dan hebben zij natuurlijk ook kwaliteit. Je kon nog winnen aan het eind? Ja, zeker. Hij neemt hem niet goed aan. Hè? Hij, schuit, hij, hij komt aan de buiten. Als hij voor langs kruist, dan kom je wat rechter voor de goal. Dan is er in ieder geval een grote kans. Wat, doe je? wat, wat, wat kun je met deze uitslag, Peter? Nou, ik vind het vooral belangrijk dat we weer goed gevoetbald hebben. Dat we ook in de Kuip dit voetbal op de mat kunnen leggen. Dat hebben we natuurlijk in Amsterdam en in Eindhoven al laten zien. Dat laten we ook hier in dit stadion zien. Waar, waar het publiek natuurlijk nog vijandiger eigenlijk is. Hè, naar de tegenstander. Dat, dat voetballen we goed. Dus dat nemen we weer mee naar de volgende wedstrijden. Ik weet niet of je tegen complimenten kan. Dat is beter dan tegen kritiek. Je hebt een geweldig elftal. Je hebt veel kwaliteit. Dat laat je zien. Mag ik zeggen dat je ergens dan nog iets mist? Ja, om de serieuze titelkandidaat te zijn. Kun je je voorstellen, mijn vraag? Oh ja, zeker wel. Pellen? je dan een <laughs> Nee, maar je, kijk, Vitesse is van, vanuit traditie geen topclub. En bovenin voetballen uh, vraagt meer dan alleen maar uh, talent hebben en goed kunnen voetballen. Dan moet je met andere zaken leren omgaan. Hey, en dan kom je maar op één manier achter door het te doen hè? en door dat mee te maken. Nou, Vitesse staat nu voor het tweede jaar hoog. We staan nu nog hoger dan vorig jaar. Dus die jongens die er nu zitten... we hebben een aantal jongens die, ook al denkt men in Nederland dat niet... maar die al een aantal jaren bij deze club spelen. Die leren hiervan. En uiteindelijk zullen we zo goed zijn dat het gaat lukken. Dat zei Peter Bos, de trainer van Vitesse... na de 1-1 in de Kuip tegen Feyenoord. Waarom wil Marco van Basten weg bij Veen? Die vraag bleef hangen deze week. Nadat Van Basten onverwacht niet weet dat hij zijn contract niet verlengt. Martin Vriesema ging naar de wekelijkse persconferentie van Veen om daar een antwoord op te krijgen. Marco, deze week werd bekend dat jij aan het eind van het seizoen weggaat bij Herenveen. Kun je nog eens uitleggen ja, waarom? Ja, nou goed. Um, uiteindelijk, als je een aantal dingen optelt, dan is mijn gevoel uh, van die naad dat ik zeg: van, Nou goed, ik heb geen behoefte aan uh, het contract te verlengen. En uh, dat speelde dus nu. En uh, ja, ik denk dat het ook goed is voor Herenveen om te weten waar ze aan toe zijn. Dus uh, ja, meer dan dat wil ik eigenlijk kan ik eigenlijk niet zeggen. Het, het, het zijn heel veel factoren die bij elkaar voor een gevoel zorgen dat ik zeg van nou goed, ik heb geen behoefte en geen wil om te verlengen. En uh, daar wou ik het bij laten. Ja. Het gekke is dat jij in de weken hier uh, aan vooraf gaat, eigenlijk juist steeds een heel positief signaal afgaf. Hè? Dus ja, dat contrast is zo groot. Ja, nou goed, het is ook zo dat het een proces is geweest waarin ik uh, <coughs> vanaf begin december ben. Uh, gevraagd door Heerenveen en toen ben ik er langzaam over na gaan denken. En naarmate de tijd vorderde kwam eigenlijk steeds meer bij mij het gevoel van... Uh, nou nee, ik heb uh, niet echt de behoefte om dat nu te verlengen. En uh, nou goed, dat heb ik uh, zeg maar uh, zo goed zo kwaad mogelijk duidelijk te maken... dat het met, met een gevoel te maken heeft van uh, nou ja, di dit voelt niet goed. Ik heb, uh, ik heb geen, geen zin om... Uh, het contract te verlengen, want het is uh, toch weer twee of een jaar uh, extra of langer. Mm -hmm. En ja, dat voelde bij mij niet goed. Dus ik heb gezegd van, nou, dat doe ik niet. Nee, en dat gevoel, hè, als je dat iets concreter zou kunnen benoemen... hoort daar teleurstelling bij? Hoort daar boosheid bij? Wat, wat, wat is het? Nou, nee hoor, niet, niet specifiek iets. Maar het zijn allemaal dingetjes die bij elkaar opgeteld... uiteindelijk voor een, uh, ja... Voor een gevoel zorgen dat zegt zegt: Nou, ik heb er geen, geen, uh, geen zin in om, uh, om daarmee door te gaan. En, uh, dat is ook voor de rest uh, geen, geen, uh, geen drama. Ik bedoel, Herenveen uh, weet waar hij aan toe is. En uh, ik heb geen planning nog voor de komende tijd. Het enige wat ik weet is dat we met z'n allen in de komende maanden er op een goede manier. Uh, een einde aan moeten maken. En uh, daar heb ik ook uh, veel uh, zin in en uh, vertrouwen in. En nou ja, goed, dat is uh, wat ons nu te wachten staat. Ja, als je dat gevoel wel concreter zou benoemen, zou je. Dat kun jij ook niet doen, omdat je dan mensen zou beschadigen? Nou ja, kijk, het zijn heel veel dingen die bij elkaar opgeteld uh, uiteindelijk voor een. Uh, een keuze zorgen dat ik heb duidelijk gemaakt dat ik niet doorga. En uh, ik heb geen behoefte om daar specifiek op in te gaan. Ik denk dat het ook niet, niet goed is. En het, het voegt ook niks toe. Dus uh, nou ja, vandaar dat ik zeg: van ik, ik laat het hierbij. Ja, je gaat toch een half jaar door en je gaat je stinkende best doen om, om het goed af te sluiten. Ben jij überhaupt hier een betere trainer geworden als je, als je nu even terugkijkt? Nou ja, goed. Ik heb wel uh, meer ervaring opgedaan. Ik ben anderhalf jaar nu uh, onderweg. En je leert natuurlijk uh, maandelijks. Uh, ja, leer je van het vak met, uh, met een ploeg omgaan, met spelers omgaan... met allerlei dingen die ze spelen. Dus ik heb, uh, ik heb zeker uh, zeg maar het een en ander wel opgestoken, dat is duidelijk. Ja, want wat je een beetje hoort, misschien, bedoel, je neemt natuurlijk je eigen stijl mee. Je hebt hier te maken met mensen als Foppen, de Haan, Riemen van der Velde, cultuurbewakers. En wat je dan hoort is een beetje van... Nou, het had allemaal nog wel wat pittiger gemogen, wat strenger naar die groep... wat harder trainen, dat soort zaken. Ja, nou goed, iedereen houdt daar zijn eigen mening over. En dat is ook prima. En uh, ja, ik probeer zoveel mogelijk op mijn manier te doen. En uh, goed, ik, ik sta open voor, uh, voor allerlei andere uh, goede adviezen. En uh, goed, we hebben natuurlijk met de trainerstaf ook een aantal jongens erbij... die ook allerlei ideeën hebben. En uiteindelijk brouw ik daar mijn eigen product van. En uh, ja, dat is denk ik ook uh, belangrijk. Want het is ook belangrijk dat je toch wel bij jezelf blijft. Ondanks het feit dat natuurlijk heel veel mensen ook op een andere manier goede ervaringen hebben. Maar... Nou ja, ik denk dat ik uh, ja, in de afgelopen anderhalf jaar... wel degelijk stapjes heb gemaakt als trainer zijnde. en uh, nou ja, Of dat verder eens goed genoeg is of, of niet, dat, dat, dat is niet aan mij. Je blijft ja. ons verrassen, op die manier. Je blijft een aanvaller. <laughs> grillig. Ja. Af en toe hartstikke goed, maar ook grillig. Ja. Marco van Basten en Martin Friesema. U hoort al het nieuws over de transfermarkt in Nederland. Maar laten we ook eens in het buitenland kijken. Te beginnen in Italië. Allora, allora, allora, grande allora, allora, no no no via non io, allora, io, io, no No, no io, basta io, io, io, io, un fenomeno Che Hé, een fenomeen, welkom. Hé, welkom. Emil Schelvis, wat hoorden we hier? Ja, het was uh, een mooi stuk Italiaanse televisie en dramatiek bij uh, onze grote Braziliaanse vriend Anderson Hernanes. Het was de Vedette van Lazio, Roma. Maar uh, verhuisde uh, ja, vandaag eigenlijk definitief voor 15 miljoen uh, naar Inter. En uh, kwam uh, afscheid nemen op Formello, de. Het trainingskamp, zeg maar. Het trainingscentrum van, uh, van Lazio. Kwam wat supporters tegen. En schoot toen vol. Ja, begon te huilen. En uh, ja, blijkbaar hadden die, uh, die tweeënhalf, drie jaar... grote indruk bij hem gemaakt. En toen uh, zei die supporters dus van... nee, we gaan nou niet huilen. Dat is het leven. Dat is een beetje de omgekeerde wereld. Het was op zich wel, hè, ja, wel grappig. Toen gaf hij zelfs ook nog zijn voetbalschoenen weg. Ik, ik weet niet wat hij nog meer heeft weggegeven. Want op een gegeven moment hield het beeld op. Dus Misschien is hij wel weer gewoon volgens heel Italiaanse traditie... in zijn onderbroek geëindigd. Want meestal geven ze alle weg aan de supporters, want die zijn ook vrij veel eisend in Italië. Maar ja, het was op zich wel grappig dat die supporters dus hem moesten troosten. Terwijl ze natuurlijk wel hun grote verdette verloren. Denk jij dat het echt tranen van verdriet waren? Want we kunnen natuurlijk ook gezien de transfersommen en alles wat er uh, aan de strijksok blijft hangen... tranen zijn geweest, hè? Ja, jij maakt het helemaal mooi, hè, Ronald. Nee, dit waren echt wel tranen van verdriet. Het, uh, nou ja, het tranen van verdriet. Meer de emotie, weet je wel. Gewoon, uh, die mensen staan toch wel uh, onder behoorlijke spanning. En ja, hij gaat nu een transfer maken. Het ging natuurlijk met Lazio, het gaat met Lazio niet zo geweldig. Die ploeg is echt wel een beetje van, laten we zeggen, positie 4-5 in Italië... naar iets verder naar beneden. Geleden. Dus ja, dat, dat zal zo iemand toch, uh, die daar een aantal jaren heeft gespeeld, wel iets doen. En ja, Brazilianen zijn emotionele mensen. En, uh, Hernanes is trouwens ook een international. Mm -hmm. Gaan we met het WK, weet ik niet, in de basis terugzien. Maar hij zal wel ook een speler zijn die misschien nog wat minuten gaat meepakken. Dus in dat opzicht is het voor hem wel een, een, een mooie stad. Want hij gaat zeker in te wat meer kwaliteit heeft. nog Denk ik wel een dimensie geven. Ja. Wat zijn de grote transfers in Italië? Nou ja goed, uh, vandaag kwam ook rond uh, Pablo Osvaldo. Dat is natuurlijk de spits van Was van Southampton. Maar die heeft daar volgens mij niet helemaal zich zo keurig gedragen. Dus die kwam ineens op de markt. En die, die keert toch wel tot ieders verrassing keert dan, uh, terug in Italië bij Juventus. Dat toch een paar aardige spitsen heeft. En ook maar meteen uh, weer een aantal anderen in de aanbieding gooide. Want, uh, want bij Inter uh, bleek plotseling Guarín, de Colombiaanse spelmaker, een, uh, een, een onderhandelobject. En daar bood Juventus heel graag op. En dan bood het ook meteen maar Fucinis of Quagliarella aan. Kortom, nou, dat kan trouwens nog ieder moment... Ik zit tegelijkertijd ook met een oog naar, uh, naar het laatste nieuws te kijken. Dat kan op ieder moment nog rondkomen ook trouwens, maar ik vond op zich wel, wel opvallend dat Osvaldo na een halfjaartje in de Premier League te hebben rondgebanjeerd. Uh, uh, uh, opvallende persoon ook, hij zag eruit vandaag in Turijn, zag ik als een soort Charlie Chaplin met, met een bolhoedje, op, misschien nog wel een knipoog naar, naar Engeland, maar in ieder geval uh, hij is terug en uh, ja, stelde meteen maar zijn kandidatuur ook weer voor het Italiaanse elftokkoord. Uh, dat dus is wel iemand waar we nog wel wat van zullen gaan horen. En uh, nou, dat is opvallend. Ik vind trouwens dat, dat Seedorf toch al aardig begonnen is bij AC Milan. Bedoel, we wisten natuurlijk al dat Honda ging. Nou, SCN is daarbij gekomen. En op het allerlaatste moment hebben ze ook uh, Adel Tarabt. En dat, is, dat was een jongen die de Engelse velder toch redelijk uh, ja, uh, onveilig, wil ik niet echt zeggen, maar toch wel van zich had doen laten spreken. Met zijn gedrag ook met name. Ik vind hem een beetje, weliswaar een iets minder uh, voor, maar toch ook een soort van balotelli. Weet je wel, welke speler maak je mee die uh, op een op een gegeven moment gepasseerd wordt door de trainer meteen ook zijn spullen pakt, uh, meteen de kleedkamer uitloopt <lacht> en meteen de metro pakt. Waar, waar die dus supporters van Q QPR toen tegenkwam, die dachten: is dat nou niet onze spits die daar uh, voorbij komt zetten? Ja, dat is hem, waar ga je heen? Ik ga weg, want ik speel niet. Ja, hij hij van der de horst is hier inderdaad zo gek? Hè? Huh? Ja, die, die, die, hij wordt hier een fruitcake genoemd. Hè? Dat zei uh, Harry Redknapp, de coach van Queen's Park Rangers. Uh, hij zegt over hem ja, bij Vlagen een briljante speler, maar ook uh, in speler die coaches en medespelers ja, echt gek kan maken. Hè? En voor spelers zoals hem. Ja, is toch wel de uitdrukking van terrible uitgevonden. Uh, ja, dat incident met de, met de metro, dat werd al genoemd. Hij is ook al eens eerder boos het stadion uitgelopen... toen hij gewisseld werd en pakte meteen de bus naar huis. Uh, ook, dus hij zegt dat hij een vrome moslim is en dat hij daarom nooit rookt... En, werd hij vervolgens, pal na een wedstrijd tegen Arsenal... gefotografeerd met een waterpijp in de hand. Weigerde soms ook naast sommige medespelers te spelen, zoals Joey Barton. Het lag ook voortdurend overhoop met de Marokkaanse voetbalbond. Ja, dus Milan ja, kan de borst wel nat maken, ja. denk ik. Ik kom zo weer bij jou terug, Arjan, over Engeland. Maar uh, nog even terug, Emiel. Uh, ja. hoe, hoe gaat dat in Italië? Uh, veel koffie in de kamer van de technisch directeur of allemaal in het geheim? Nee, er gebeurt natuurlijk wel het een en ander in de openbaarheid. Met name natuurlijk uh, in de zomer is dat sowieso. Dan hebben ze die, uh, die grote manifestatie met die, uh, met die uh, hotelkamers uh, die ze af, uh, afboeken. En dan uh, komen de makelaars, de clubs en soms zelfs de spelers zelf ook nog. Uh, ja, dan kun je van het ene hokje naar het andere lopen. Dus het lijkt bijna wel het gemeentehuis. Nou, dat was nu een soort mini-uitvoering van. Met name in een hotel in Milaan. Maar ja, zo kunnen dus tot op het laatste moment toe heel snel zaken worden gedaan. Want ook de Italiaanse voetbalbond heeft dan uh, kantoor daar. Die houdt kantoor. Dus je kunt ook gelijk alles meteen in één klap regelen. Dus dit kan u natuurlijk nu nog steeds. We leven nu richting de klok van 11 uur. Uh, nog een uurtje en uh, zeg maar 10 minuten. Kan het nog steeds losgaan. Want het valt mij wel op. Ik weet niet of dat in Engeland ook zo is. Maar dat er ongelooflijk veel gehandeld is in Italië. Bijna iedere club heeft zich wel met een paar spelers versterkt. Uh, dan wel weer een aantal anderen de deur uitgedaan. En nogmaals gezegd, ik had het al over het Milan van Cedro. Daar kijken wij natuurlijk toch het meest naar. En dan denk ik, ja, Rami van Valencia. Uh, Honda van Moskou natuurlijk. Gekomen, nu ja, ze doen echt wel wat. Hij probeert het elftal wel te versterken. Dat is ook wel noodzakelijk. Maar uh, ik hoop dat het voor hem dat het op tijd gaat komen. En ja, als hij dan uh, twee Ballotelli straks voorin heeft... dan wens ik hem heel veel plezier, onze Clarence. Ja. Ik kom zo nog even voor de allerlaatste nieuwtjes terug. Want uh, tenslotte duurt nog dik een uur. Arjan, uh, we hoorden jou er net al even uh, vanuit uh, Londen. Uh, ja uh, We hoorden het net al heel veel. Uh, heel veel geld ook rondgegaan? Ja, zoals gebruikelijk vliegen ook hier weer de miljoenen om ons uh, om de oren. Het meest opvallende transfer we zagen we natuurlijk vorige week al. Gewoon Matta die voor 45 miljoen euro, dat was een clubrecord voor United... die uh, ja, van Chelsea naar Manchester United uh, ging. Uh, Vandaag de opvallendste deal kwam tot dusverre van Fulham. De club van René Meulenstein kocht de Griekse aanvaller... Kostas Mitroglou van Olympiakos. We weten niet welk uh, prijskaartje daaraan vasthangt. Het zal wel, uh, wel weer een aardig bedrag zijn... En nog een opvallende deal, of bijna deal moet ik eigenlijk zeggen. En dat gaat om Wayne Rooney. Niet dat hij verkocht wordt. Maar er wordt een deal met hem gesloten of voorbereid... om hem juist te voorkomen dat hij vertrekt. die krijgt een nieuw contract van Manchester United. Uh, ja Dat gaat dan lopen tot met 2018. En Britse media melden zelfs dat hij dan volgend seizoen... ook de captain zal worden. En hij gaat ja, bijna evenveel verdienen als jij, Ronald. 370.000 euro per week. Ja, ja. Ja, en de, uh, laat de, maar even. Ja, de stand nu is 15 spelers tot nu toe verkocht. Ja. Waarvan de transfer bevestigd is. Maar ja, dat loopt nog hier uh, dik een uur. Dus er zal ongetwijfeld nog wel wat uh, bijkomen. Ja, Luc de Jong als Nederlander naar Newcastle. Ja. Hoe is het eigenlijk met Johnny gaan? Want die, die is ja, overal die, genoemd, geloof ik. Ja, ja, die leek naar Galatasaray te gaan. Maar de hele dag wordt al eigenlijk gezegd... die gaat niet naar Galatasaray... Die blijft in Engeland. Die gaat ook naar Fulham, naar René Meulenstein. Er wordt al eigenlijk al de hele dag gezegd... dat gaat wel door, maar die transfer is nog steeds niet bevestigd. En dat gaan we dus ongetwijfeld meer van horen in het komende uur. Ja, want het is uh, nou ja, in het komende uur... maar Engeland gaat nog een uurtje langer door, of niet? Ja, vanwege tijdsverschil. Uh, hier stopt het om 11 uur uh, s'avonds. Dat is nog uh, dik een uur te gaan. dus stopt Nederlandse tijd. Uh, middernacht. Uh, wordt hier nog gehandeld. Ja. Um, wat is de meest opvallende club? Nou, de, de meest opvallende club vind ik eigenlijk... de club die het minst uh, zaken doet. En dat is Arsenal. En dat zeg ik omdat Arsenal natuurlijk afgelopen zomer... Uh, ja, de meest opvallende transfer maakte met Ozil... die van Real Madrid uh -huh. naar Arsenal kwam. En toen werd gezegd... Uh, Arsenal, of, uh, Wenger had aan Ozil beloofd... we kopen je nu met de belofte dat we nog meer grote namen... in januari gaan halen om de ploeg te versterken. En dat is niet gebeurd. Vandaag is alleen een, uh, een transfer bekend geworden... van een Zweedse voetballer, niet zo'n bekende... En uh, that's it. En de verwachting is ook niet dat daar nog spelers bij gaan komen. En dat is ook opvallend. Omdat Arsenal was natuurlijk een hele voorzichtige ploeg. Die altijd de hand op de knip hield. En, en uh, ja, een beetje bijna een soort Duitse ploeg. Die de begroting altijd rond had. En dat kwam omdat ze ook eerst een stadion. Een nieuwe stadion wilden afbetalen. Nou dat is afbetaald. Dat betekende dat Arsenal sinds vorig jaar ruime uh, financiële middelen had om uh, op de transfermarkt spelers te kopen. En dat lijken ze toch niet te doen. Oké, okay. uh, bedankt Arjan. En uh, Emiel, nog wat gebeurt in die laatste minuten? Ja. Nou, ik wil jou nog wel een klein beetje aanvullen, want want wat had hij het over, die naar Arsenal gaat, dat is niet helemaal een onbekende Zweedse voetballer, dat is wel een international. En misschien wel net de voetballer die, voor al die briljantie die daar loopt, misschien wel een aanvulling is. Ik vond trouwens Berbatov, van Fulham naar Monaco, vond ik ook heel opvallend. Want dat betekent toch dat ze helemaal, ja, dit seizoen totaal niet meer op valkaal rekenen. Dus dat is ook wel aardig. Maar kijk, je? zie je hier nog wat, wacht, wacht, zie nog wat gebeuren? Nee, nee. Emiel nee, okay. nee, Schelvis, nee. bedankt. We gaan nog heel snel de eerste divisie uitslagen lezen. MVV Doordrecht 2-0, verlies voor de koploper. VVV pakte de tweede plaats door een 2-1 overwinning op Eindhoven. Sport Excelsior 2-1. Telstar Jong Ajax 3-1 en Os tegen Jong Twente 2-1. Doordrecht gaat met 50 uit 25 een kop. Gevolgd door VVV met 45 en Eindhoven met 44. Paris Saint-Germain won vanavond met 2-0 van Bordeaux. Van de wiel speelde de hele wedstrijd mee bij de Franse koploper. Ibrahimovic maakte de 1-0 uit PSV. Alex de tweede. Het is het einde van deze langs de lijn. Uh, Thijs van der Brink presenteert zo met het oog op morgen. En langs de lijn Sport. We zijn terug morgenmiddag 5 uur met het Sportforum. Tot dan!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 reliability